Marnix Ampersen met het NOS journaal. De banken in Nederland mogen niet zomaar betaalgegevens van klanten gebruiken voor persoonlijke reclames. Die waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens staat in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken. Vorige maand liet ING weten dat de bank klanten persoonlijke aanbiedingen wil gaan doen. Wie een vliegticket koopt, zou dan een aanbieding van een ING reisverzekering kunnen krijgen. De Autoriteit Persoonsgegevens is bang dat de privacy in het geding komt. Bijvoorbeeld door informatie over de politieke of seksuele voorkeur van mensen. Het kabinet hoeft de gaskraan in Groningen niet direct terug te draaien. Dat heeft de Raad van State bepaald in de zaak die 19 gemeenten, de provincie, de veiligheidsregio en twee waterschappen hadden aangespannen tegen minister Wiebes. Wel moet Wiebes met andere plannen komen om de gaswinning sneller af te bouwen naar het veilige niveau van 12 miljard kuub. De Raad van State noemt het bestaande gasbesluit onvoldoende onderbouwd en onvoldoende gemotiveerd. Daarom vernietigt de Raad van State het besluit van de minister. Verkeersschool Aalbrecht in Zoetermeer is door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. Dat hing al in de lucht sinds de rijschool vorige week onverwacht de deuren sloot en daarmee leerlingen en rijinstructeurs dupeerde. De instructeurs zeggen dat ze geen salaris hebben gehad en veel klanten hebben grote bedragen vooruitbetaald aan de rijschoolhouder. Bij de politie hebben zich meer dan 200 mensen gemeld... die zich benadeeld voelen door de Zoetermeerse Rijschool. Een man die gisteravond in Rotterdam-Zuid een 49-jarige vrouw doodstak in haar flat... heeft zichzelf gemeld bij de politie. Het is een man van 51 uit Rotterdam. Hij is aangehouden. De politie gaat uit van een incident in de relationele sfeer. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft droog met 18 graden in het noordwesten en 22 graden in Limburg... Morgen en vrijdag meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er wordt geflitst op de A2 Eindhoven Maastricht bij 245,7. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is het lunchprogramma op de ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En mijn naam is Hans Wassenaar. Ik mag vandaag voor het eerst de lunch presenteren. Met natuurlijk hou ik de vaste items erin. Het instrumentale van vandaag. De nummer 1 van deze week. En deze week komt hij uit 1999. De gouden Ouwe van deze week. Het weer voor het komend weekend. En dan heb ik ook nog de Wondere Wereld. En dat is waarschijnlijk in tweede uur. En dan hebben we nog een interview van Dolly... gemaakt bij het project een Langer Thuiswonen in de Blauwe Tram. Die gaan we uitzenden. En er is het nog niet alles, want we hebben natuurlijk heel veel nieuws... uit onze badplaats en de directe omgeving. Ik heb dus een heel vol programma. En ik heb hele leuke muziek voor u uitgezocht deze twee uur... zodat u heerlijk lekker kan lunchen. Zet even met beluisteren op frequentie 106.9 of sigo kanaal 40. En kijk en luisteren, dat kan ook... Via internet www.zfm-live.nl. En we hopen ook Roy van Buringen, onze BNN'er, ah, een, BN een belangrijke man, onze collega, ook nog aan de telefoon te krijgen. Dat gaan we nog proberen. En mijn naam is Hans Wassenaar, zoals ik al zei. En ik ga starten met een heel gezellig liedje: Walking on Sunshine. En ja, dat is Catharina and the Waves. Wie wil niet graag uh, walking on sunshine, hè? Zeker naar buiten. Als je naar buiten kijkt, dan wil je heerlijk. Zou je er wel even willen wandelen. Ja, toch? We gaan naar Sniffende de Tears. Hungry Eyes. Mooie 8 juli tot 7 november, dan begint het weer en uh, dan gaat het van start. De Europese kampioenschap zandskulturen in Zandvoort aan Zee. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 3 bij 3 bij 3,5 meter hoog, verdeeld over het badhuisplein, het kerkplein en het raadhuisplein. En er worden ongeveer 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort, aangezien zandstrand er niet geschikt is. De kunstenaars zijn geselecteerd uit de database van de WSSA... waarin ongeveer 600 hooggekwalificeerde kunstenaars... uit alle werelddelen zijn vertegenwoordigd. Verschillende zandkunstenaars uit Europa zullen deelnemen aan deze wedstrijd. En het thema in dit jaar is vrijheid. Dat is niet belangrijker. Op zondag 14 juli wordt er bekendgemaakt... welke kunstenaar zich Europees kampioen zandsculpturen 2019 mag noemen. Zandsculpturen zijn vaak te bewonderen tot november. De organisatie van het kampioenschap ligt in handen van de Zandacademie. onder auspiciën van de World Sand Sculpting Academy, de WSSA. De WSSA is een organisatie die al meer dan twintig jaar wereldwijd competities organiseert. Die officieel erkend zijn voor zowel kunstenaars als de steden die deze competities hosten. En het website is www zandsculpturenroute.nl En het is door heel Zandvoort, dus ik zou zeggen... ga ze bekijken en ga niet alleen kijken naar het eindresultaat... maar ook als de kunstenaars aan het werk zijn. Bijzonder interessant. Laten we gauw naar het zand gaan. Ja, ze wekken weer eens zeker. We zijn aangekomen bij onze eerste item. De Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, Het voordeel daarvan is, als je een eigen programma hebt, mag je ook zelf je plaatjes uitzoeken. En dat is natuurlijk heerlijk. Ik heb een Instrumentaal van de Week uitgezocht en dat is Sir Henry en the Seven Butlers. En met Kemp. Ja, dat zegt u waarschijnlijk niks, maar als u hem straks hoort... dan weet ik wel dat u hem kan. De, ba de band was een vervolg op een ander band, namelijk The Five Danes. Die was ontbonden in de lente van 1964. En afhankelijk was de band samengesteld uit... Olle, Sir Henry, Bredal, Carsten Elkerström en Life en Davidson. Dat zijn dus Denen. Het trio nam deel aan de Danish Beatle concours in Hallen... in uh, april 1964... Kort daarna werd het uitgebreid met een gitaar en, uh, en, de, en de oprichter van de Flintstones. De band was, werd populair rond de Kopenhagse zien. In het bijzonder in Plaspigal in het Deense pretpark Bakken, waar ze als huisorkest speelden. Ik heb uitgezocht Sir Henry en de Seven Bottlers met Kemp. Staken Shaken Stevens met A Rockin' Good Way. Ik ga ook met een heerlijke door. En dat is Rock'n'Roll King van de Electric Light Orchestra. En daarna krijgt u het beloofde interview van Dolly Tempierik. Het is Dolly Tempierik en ik ben hier aanwezig in de blauwe tram bij het langer thuiswonen project wat vanmiddag plaatsvindt. Nou ja, dat zeg ik vanmiddag. Het wordt natuurlijk niet vandaag uitgezonden, want het is vandaag maandag 1 juli. En ik uh, ben hier even gaan zitten met iemand die hier uh, uh, staat met een stand. En uh, een, een iets echt wel best wel een, een mooi bericht heeft voor ons. Um, zij introduceren hier het servicepaspoort. Dat kun je aanvragen. En ik was verrast. Ik praat hier met Saskia Keijzer van het servicepaspoort. Je hebt mij net van alles verteld. En ik dacht, kom, ik denk dat meer Zandvoorters dat moeten weten. Want dat servicepaspoort, uh, wat houdt dat in? Servicepaspoort is een ledenvereniging. Vroeger was je lid van de kruisvereniging... om in aanmerking te komen voor zorg. En vandaag de dag heeft gelukkig... ...in Nederland iedereen recht op zorg. Dus je hoeft niet meer per se lid te zijn. Maar die ledenverenigingen die zijn allemaal behouden gebleven... ...omdat wij nog heel veel kunnen betekenen voor mensen die thuis wonen. Waarbij het soms niet allemaal meer vanzelfsprekend is... ...en vanzelfsprekend goed gaat... ...of waar soms een steuntje in de rug bij nodig is. Vandaag heb ik hier verteld... ...stel je voor dat je bent hier op een plein in Zandvoort. Uh, laatst sprak een dame mij aan die zei... ...wil jij mijn hondje vasthouden, dan kan ik even een boodschap doen. Eigenlijk is dat beeldend voor wat wij doen. We zijn de helpende hand. De VVV zeggen we ook wel eens. Je staat op dat plein. Je hebt vragen over welzijn, wonen of zorg. En wij kunnen daarbij helpen. En dat uit zich in heel veel verschillende diensten en producten. Van alarmering, alarmopvolging, technologie. Meer bewegen voor ouderen in Zandvoort. Maar ook hulp en advies over leveranciers die bij je thuis kunnen komen. Um, handige uh, uh, tablets voor senioren Um, particuliere hulp voor als je met de vrijwillige hulp niet helemaal uh, rond kunt komen. Dus het is heel divers. En de thuiszorgwinkel is, is ook een, een dienstverlener die in ons verbonden is. Daar krijg je korting met je lidmaatschap. En de krukken worden vergoed Mocht je ze nodig hebben, Maar ja, we hopen natuurlijk altijd dat dat niet nodig is. Nee, oké. Okay, maar ja, je ontkomt er vaak niet aan in je nee. leven. Hè. Soms word je geconfronteerd met een situatie waarin je toch een hulpmiddel tijdelijk nodig hebt ja. en dan in plaats van het te moeten kopen, ja. kun je dus via jullie en zeker met dat servicepaspoort ja. uh, in aanmerking komen om, ja. om een hulpmiddel ja. te halen of ja. te laten brengen. Kan dat ook? Soms kan je ook nog uh, ervoor kiezen om Want dingen te laten brengen. niet iedereen brengen. beschikt natuurlijk nee. over het vervoer nee. en zeker niet als je het nodig nee. hebt, een kruk, om daar nog uh, ja, dat te klopt. komen. Dat klopt. En soms worden ze in het ziekenhuis al uitgegeven en dan bij terugbrengen kunnen mensen ook nog alsnog besluiten lid te worden, waardoor vergoed worden. Oh zo. Ja, Prima. En voor de kosten hoeven mensen niet te laten, want het is 19 euro per huishouden. Dus wonen er twee mensen in of vier mensen in het huishouden dan nog, is het 19 euro per jaar. En we, we brengen een in een twee keer in het jaar een magazine uit, waarin we ook heel veel advies geven en voorlichting geven over uh, producten en diensten. Ik geloof dat ik jou maar en altijd ga vragen, Saskia, voor een interview. Want ik hoef niks meer te vragen. Je vertelt alles al. <laughs> maar één vraag heb ik nog voor je. De afsluitende vraag. Als mensen met jullie in contact willen komen, hoe gaan ze dat doen? Dat kan op heel veel manieren. Ze kunnen bellen met servicepaspoort. Dat nummer is 023-891-440. Ze kunnen bellen met zorgbalans. 891 891? Ja. Ik um, dat ik dat allemaal goed heb gezegd. Ja. En anders ja, kunnen we het op de website weer. vinden, denk ik. allemaal op de website vinden van www.servicepaspoort.nl of www.zorgbalans.nl. Kijk, nou. We hebben Melen alle... mag ook. Oh, mailen mag ook. Oké. Okay. <laughs> info @servicepaspoort .nl. Kijk eens aan. Nou, je. We hebben wel heel veel wegen aangewezen die naar Rome leiden of eigenlijk naar het servicepaspoort. Ja. En als um, ja. laatste hebben we nog, we hebben een app ontwikkeld, ja. de Eva van Zorgbalans app. Die is voor iedereen gratis te downloaden op je tablet of op je telefoon. En um, als je zoekt op Eva van Zorgbalans, kun je hem vinden. En dat is ook een hele handige digitale verwijzer. En zo kun je ook bij ons uitkomen. Oké, okay, noem hem nog één keer als je wil. De Eva van Zorgbalans app. Oké, okay, en dat is via de App Store? He? De App Store als je een ja. Apple hebt. En via de Play Store als je een Samsung hebt bijvoorbeeld. Oké, okay, hartstikke goed. Saskia, ontzettend bedankt voor je toelichting. En heel veel succes met het servicepaspoort. Dankjewel. En dat je maar veel meer mensen blij mag maken daarmee. Ja, Dankjewel. Ja. Dit was Dolly Tempierik vanuit de Blauwe Tram. Ja, dat was onze collega Dolly Tempierik vanaf de Blauwe Tram. Dat dus had ze al gezegd. Ja. En dat is een heel, heel interessante informatie gekregen. Maak er gebruik van. En ik ga naar onze Duitse vrienden. Ik ben Widu. Het rolstoel toegankelijke duimpad op het terrein van Nieuw Unicum, dat in de volksmond het Schelpenpad wordt genoemd, maar in werkelijkheid Circuit 2 heet, is dinsdag door de ontwerper officieel geopend. De ontwerper, John Kurmeling, is onder meer bekend van het draaiende huis op een rotonde in Tilburg en het ontwerp van de Nederlandse paviljoen op de World Expo 2010 in Shanghai. Hij gaf het pad de naam Circuit 2 mee en doelde daarmee op een ander bochtig een stuk verderop in Zandvoort. In het kader van een natuurbodyproject is het pad voorzien van ongeveer 30 informatieborden... die vertellen over de flora en fauna die zich hier bevinden. Er zijn ook borden die uitnodigen om de zintuigen te gebruiken... en op het hoogste punt staat tekst en uitleg over wat te zien is in alle windrichtingen. En ik ga door met Phil Collins, You Can't Hurry Love. Dat was Phil Collins, You Can't Hurry Love. En wat gaan we doen? We gaan nu naar de prachtige stad Maastricht. En Benny Nijman had daar een prachtige ode aan. En daar gaan we naar luisteren. Me mee naar Maastricht voor wie niet weet waar dat leeft, ergens in het uiterste zuiden van het land parel van het Limburgse land Stad met een eigen gezicht, door de Romeinen gesteerd. En door de Fransen beïnvloed als geen. Kom maar, dan gaan we erheen. Kom met me mee en flanee Proef die Burgondische sfeer Stad van traditie, van ook en bier altijd het grootste plezier. Stad aan de kolkende maas, weinig bezongen helaas. Stad zoals jij bent, zo is er niet één. Kom maar, dan gaan we erheen. Maar jong nog van hart, altijd een beetje apart Staat aan de kolkende maat, weinig bezongen helaas Zo'n zachte als jij heeft er niet één. kom maar dan gaan we erheen Uitgesproken gedicht, kom met me mee naar mijn Uh, ring, ring, ring, I got to sing. Uh, vanavond, uh, 3 juli... Dat is, dan komt de eerste serie... zomeravondenconcerten... en de aanvang is half acht. En het is de eerste avond. Die staat alleen in het teken van muziek. Maar ook kunt u enkele gedichten proeven... uit de nieuwe uitgekomen bundel... van Yvonne Bijster. En als dat goed is, heb ik Ivorna aan de telefoon. Ja, dat klopt dan. Da daar ben je. Goed, Ik ga een heel rare vraag aan je stellen. Wie is Yvonne Bijster? Uh, Yvonne Bijster is iemand die het heel druk heeft. Die heeft een uh, baan van 32 uur, is mantelzorger en doet ook nog vrijwilligerswerk, met name voor de kerk. Ja. En in een wereld vol lawaai en drukte probeer ik rust te vinden door het schrijven van gedichten. En doe je dat al lang als ik vragen mag? Ja, ik ben eigenlijk begonnen dat mijn vader is overleden in 2001. Ja. Dus het is inmiddels al zo'n 18 jaar en uh, ik ben inmiddels ook lid van een dichtkring. En daar uh, ja, heb ik mijn gedichten nog leren verfijnen. Is Heel goed. goed. En is, is dit je eerste bundel die je uitbrengt, oneindige dit is stilte? is de eerste bundel die ik uitgeef. Ja, en, en ik, als ik zo de titel zie op de, op de kaft want dat is het enige wat ik nog gezien heb. Dat is geloof als krachtbron. Dat vind ik een hele mooie kreet. Leg, kan je dat uitleggen? Ja, nou, in elk gedicht komt wel naar voren dat mijn geloof mij kracht geeft in ja. moeilijke tijden en momenten. Ja, nou, dat is hartstikke dat, mooi. dat mijn gedicht dus ook andere mensen die kracht kunnen geven. Ja. En, en als ik het goed gelezen heb, de beatpopsingers die komen vanavond ook. En dan mag ik eventueel ook ja. meezingen als ik goed mijn best doe. Uh, en, wat verwacht je daarvan? Hoe gaat de avond zich vormgeven? Uh, de avond gaat zich vormgeven. Ik heb van uh, de dirigent van de Beatspopsingers alle lederen gekregen die gezongen gaan worden. Ja. En aan de hand daarvan heb ik daar een gedicht bij gezocht. Ja. Dus ik draag een gedicht voor. Ja. En daarna uh, zingen de Beatspopsingers een lied. Ja. Oh, nou, dat, dat kan een heel leuk programma ik hoop, worden. Uh, ik, ik hoop dat ik ze zo uitgekozen heb dat ze goed op elkaar aansluiten. Ja, ik hoop het ook. Want, nou, ik heb het lijstje bij me, want ja, ik moest natuurlijk ook oefenen. Ja. <laughs> en het ziet er, het ziet er, hij heeft er een leuk lijstje van gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. ik heb wel zoiets van, het moet wel een zwingende avond worden. Ja. Met in de pauze nog een kopje koffie voor iedereen, of een kopje thee. Ja, ja dus ik zou zeggen, uh, eigenlijk Zandvoort komt naar, uh, naar de protestantse kerk aan de kerkplein nummer 1 vanavond. En het begint om half acht. Het begin van en ja. u krijgt een hele Krijg je gezellige op, avond. 4, u krijgt een hele gezellige avond. Kan ik alleen maar garanderen. En uh, we, gaan, we hebben er allemaal zin in. Dus ja, ik zou zeggen, kom lekker allemaal naar antwoord. Ja, Yvonne, heel hartelijk bedankt. Ik wens je vanavond heel veel succes. Dankjewel, Han. Uh, ja, en ik zie je vanavond. En tot vanavond. Ja, oké. Okay. Okay. doei. Doei. Doe. Doei. In je ogen, waar komt dit ineens vandaan? Waarom zag ik het niet eerder, waarom komt het nu pas aan? Vroeger konden wij nog praten, vonden wij altijd een weg. Nu wordt er nog veel gesproken, maar eigenlijk niet zoveel gezegd. Weet je het nog, ons eerste streef, het was samen wij alleen Tegen alles op de wereld, was door alle muren heen Leg je hand in de mijne, ik ben jouw liefde nog niet kwijt Misschien kan jij het niet meer vinden, maar het zit er nog altijd Onder jou kan ik niet verder gaan, jij bent toch het hart van mij bestaan, er is iemand in dit leven waar ik steeds opnieuw van hou.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 Trava, trava à ne t'es les mots qui mieux sont tes Iemand in het leven waar ik steeds opnieuw van hou... Mm, van jou. Ja, van jou. Ja, Cecilia Rombly. Een prachtig liedje. We gaan door en dat zingen we vanavond zeker. De beatsportzingers zullen vanavond een uh, muzikale omlijsting verzorgen. Van een uh, hele gezellige avond in de protestantse kerk. Aan de kerkplein nummer 1. En dat begint om half wacht. En dit zingen we zeker. Als je het wil doen. Eerste uur zit er alweer op. Tweede uur heb ik nog heel veel nieuws voor u. Dus blijf lekker luisteren. En eet smakelijk. En ik zou zeggen, na het nieuws en de boodschappen... ik wil graag weer terug. Tot straks.